Twee uur, Freddy van met het NOS-journaal. In Athene is het overleg tussen politieke leiders over Griekse hervormingsmaatregelen na ruim zeven uur beëindigd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 De Syrische stad Homs heeft volgens inwoners te maken gehad... met de zwaarste bombardementen tot nu toe. Voor de vijfde dag op rij werd de stad aangevallen door het regeringsleger. Volgens activisten vielen er ook weer tientallen tot mogelijk honderd doden. Moordbrigades zouden van deur tot deur zijn gegaan om dissidenten uit te schakelen. Ook uit andere steden komen berichten over aanvallen van het leger. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... heeft zijn zorgen over het geweld in Syrië overgebracht aan de Syrische ambassadeur heeft de Syrische ambassadeur gezegd dat president Assad moet opstappen. Er komt voorlopig geen Elfstedentocht. Dat zei voorzitter Wieling van de Vereniging de Friese Elfsteden in Leeuwarden na de vergadering van de 22 rajonhoofden. Het ijs is nog te slecht. Vrijwel nergens wordt de vereiste 15 centimeter dikte gehaald. Een eerste deel van de stripserie Suske en Wiske... is door een Nederlandse verzamelaar op een veiling gekocht voor 2100 euro...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 Dit Will You Still Love Me Tomorrow ga je voor zes uur nog drie andere versies horen. Deze was van Amy Winehouse in ieder geval. En waarom nog drie andere versies? Nou, dat heeft te maken met het feit dat er min of meer een feestje te vieren valt. Want namelijk degene die het liedje geschreven heeft, Carol King, die wordt vandaag 70 jaar. Kijk eens, daar is een reden om een feestje te bouwen en om extra aandacht aan hem te besteden... En dat doen we onder andere met vier versies van Will You Still Love Me Tomorrow. En we laten ook nog andere muziek horen van Carole King. Maar in dit uur ook nog een aantal eigen opnames. Je hoort dadelijk uh, iets van Spinvis. Die was 26 maart vorig jaar in Spekers met Koppen te gast. Binnenkort zal hij er weer zijn. En daar speelde hij een liedje wat dan een paar maanden geleden verscheen op zijn meest recente cd... tot ziens Justin Keller. Dus hij had, was een tijd ver vooruit en we hadden toen een aardige primeur. Verder hoor je nog een uh, fragment uit Spijkers met Koppel van afgelopen week... en dat heeft dan te maken met het uh, cabaretfragment. Keller, kun je nog even? Die heeft uh, namelijk uh, 118 keer... en dan hebben we het over de periode 1955-1999... in de Amerikaanse hitparade gestaan als songwriter... 118 songs die zij geschreven heeft of samengeschreven heeft met een andere. Die hebben een notering gehad in de Billboard Top 100. En ze heeft 25 solo albums gemaakt waarvan Tapestry de meest bekende is geweest. In haar jonge jaren zat ze op school, de middelbare school, de Queens College. En een van de klasgenoten was Niels Sedaka. Daar heeft ze zelfs nog even een kleine verhouding mee gehad. me cry, but if you leave me, I will surely die. Worst year, though we might fall, we'll go out punching. Darren Hayes, dat is de naam van degene die je juist hebt gehoord. Hij komt uit Australië, werkte in het verleden bij de band Savage Garden. En is tegenwoordig uh, solo, deze Darren Hayes. En dit is een nieuwe single van hem onder de titel Bloodstained Heart. En daarvoor hoorde je dan de hommage van uh, een hele jonge... Uh, tot over de oren verliefde Niels Sedaka destijds. Dan heb ik het over uh, 1960. En Niels Sedaka zong een hommage aan uh, Carol King... in de vorm van het liedje Oh Carol. Somewhere That I Used To Be, dat is een hele grote hit voor de man die ooit in Brugge is geboren, Wouter de Bakker. <laughs> ja, zo weet hij oorspronkelijk, maar we kennen hem onder andere beter als Gucci. Uh, hij is uh, op serieuze leeftijd al met zijn ouders geëmigreerd naar Australië... en van daaruit heeft hij zijn muzikale carrière opgebouwd, deze Gauthier. Op dit moment dus uh, heel bekend hier in de lage landen met zijn... Somebody That I Used To Know. Op dit moment is hij ook bezig om uh, het Verenigd Koninkrijk te veroveren. En ik denk dat het succes nog wel een tijdje zal doorgaan. Want het is een mooie plaat, het is een goede plaat, dat Somebody That I Used To Know. Maar drie jaar geleden... Nou, bijna vier jaar geleden, toen maakte hij ook een alleszins interessante plaat, Gauthier. ...en hij kan niet alleen zingen, hij is ook uh, bijzonder uh, muzikaal... ...want hij speelt drums, hij uh, is gitarist... ...en hij kan ook nog aardig uit de voeten met een toetsenbord. En daarna schrijft hij ook nog zijn eigen liedjes. Een zingersong waaruit deze Goetje, hoorde hem met een liedje uit 2008... Le ...Learn a little, give and a love <laughs> dat allemaal aan elkaar geschreven... Madonna, misschien heb je haar de afgelopen, het afgelopen weekend gezien op de BBC bij die Super Bowl. En ze komt naar Nederland toe. Madonna. This used to be my playground. This used to be my childhood dream. This used to be the place I ran. She used to be my playground in 1992. En zoals ik zei, ze komt naar Nederland toe. En dat evenement dat zal plaatsvinden in uh, juli. In 7 juli dan komt ze naar Nederland toe. En een week later dan zal ze in Brussel zijn om het Koning Stadion Madonna. En dat heeft allemaal te maken met een tour, de Madonna 2012 World Tour. En die begint op 29 mei in Israël. Kaartverkoop voor het concert van Madonna in Nederland... dat begint de aanstaande zaterdag en de kaartjes variëren van 45 tot 175 euro. Madonna dus, en, uh, er is uh, een hoop te doen het komend jaar om. om en met Madonna, er komt een nieuwe album aan. Binnenkort er is afgelopen weekend officieel dan uh, een nieuwe single van haar uitgekomen. En er is ook een uh, film WE die binnenkort zal verschijnen waarvan zij de regie heeft gedaan. Madonna dus. Ik neem je mee terug naar 26 maart vorig jaar. Spinvis was toen te gast in het programma Spekers met Koppen. En hij zong toen een liedje dat toen nog niet op de plaats stond. Dat gebeurde pas een paar maanden geleden in november. Het liedje De Grote Zon, dat is te vinden op Tot ziens Justine Maar Hij zong het in maart 11 in Spekers met Koppen. Een lange reis, Een lange reis.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 de langste reis, voorbij de laatste flats over het kanaal: niemand op de weg zetten vijf. Dat maakt niet zo'n kabaal. Alles is oké. Okay.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 Zoals je het hoort was, 26 maart vorig jaar in Spijkers met Koppen. En Spinvis is vanavond te zien en te beluisteren in de Oosterpoort in Groningen. Morgenavond, treedt hij op in het Belgische Mechelen. En zaterdagavond in een uitverkocht Paradiso Spinvis. En hij is volgende week zaterdag te gast in Spijkers met Koppen, Café de Floren. En deze week in Spijkers met Koppen, het optreden van de New Cool Collective... En die kan je morgenavond gaan bekijken in Amstelveen en zaterdag in Paradox Tilburg. Poel cool Collective. En dit zullen zo ongetwijfeld ook aanstaande zaterdag spelen tussen 12 en 2 in Spekers met Koppen en dat is dan de Max Funèbre, oftewel de dode Max vooral bekend als uh, theatraal, opgekeerd werk maar van origine is het een onderdeel van een pianosenaat. Het is in 19 nou, 19. <laughs> Dat is zeker een eeuwtje te smoggen. Het is in 1839 gecomponeerd door uh, Frederic Chopin... als onderdeel van een pianosonate. De pianosonate nummer 3, nummer 2 en daar dan weer het derde deel van. En deze bewerking is er weer een variant op die tragische orkestbewerking... die uh, veelal wordt gebruikt bij begrafenissen van uh, grote politieke leiders bijvoorbeeld. De vrolijke versie hoor je dus ongetwijfeld aan zaterdag zaten er in sprekers met koppen.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 Heb je je doodsangst overwonnen, dan wordt het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet ben je er geweest. nu eens een keer een track, niet van uh, Milo's Zaloto... maar van de, het vorige album... Viva la Vida, ik liet je nog eens een keer luisteren naar uh, Cemeteries of London... met wat Spaanse invloeden erin. En hoe kwam dat? Toen ze uh, bezig waren met de opname van dat uh, album Viva la Vida... toen toerde de band op dat moment door Zuid-Amerika... en daar hebben ze die uh, uh, ja, toch wat Spaanse invloeden opgepikt... en dat hebben ze dan weer verwerkt in de nummers... die ze op dat moment opnamen voor Viva la Vida. Ja, De Cemeteries of London hier bij de nacht in, anders de Vara op Radio 1. En dit was de Graveyard Blues oude bluesknakker. John Lee Hooker. 54. long, long, old, long Happy and God knows people, Lord, a long, old oh, lonesome day. Mm -hmm. If I feel tomorrow, feel tomorrow now, baby. Lord, how much it take my pistol, take my pistol, baby, put it you in your oh, long time Yeah, yeah, tell me no dream, yeah. Lord, tell me no dream, yeah. Lord, Lord, Lord. Lord, the low down dirty. Lord, the low down, low down dirty thing. Drift drifting, Lord. poor charming drift God knows, baby. God knows, been gone from door to door. Yeah, God, this morning, God, this morning, God, this morning, baby. God knows, God knows, baby. Oh, have my daughter. Don't Lord, I'm feeling awful Feeling awful Feeling awful, man. You don't have me, baby, God knows You don't have nobody else Het 1954, John Lee Hooker and je hoort hem met The Graveyard Blues She can get what she came for ooh, ooh, ooh, ooh. and she's buying us stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure cause you. zo Wonder Als je gaat scheiden moet je als man twaalf jaar lang alimentatie betalen om je vrouw te onderhouden. En twaalf jaar, dat vindt de PVV veel te lang, ouderwets uit de tijd. Na vijf jaar moet een vrouw zichzelf kunnen onderhouden. Je kan zeggen, maar gescheiden vrouwen die ouder zijn en geen werk meer kunnen krijgen dan. Niks ervan, PVV is rechtlijnig, vijf jaar en geen dag langer. Het, uh, de bedenker van het plan zit naast mij, dat is Kamerlid Louis Bontes van de PVV. Goedemiddag. U breekt een lans voor de gescheiden mens. Ja, ja, wij als PVV willen die mensen helpen. Hè? Dat, dat gevoel dat je in de kamer zit, dat je naar je partner kijkt... en dat je denkt, hoe lang gedoog ik dit nog? <lacht> ja, dat gevoel kunnen wij ons gewoon heel goed voorstellen. Ja, en, en, en waar komt dit plan dan ineens vandaan? Nou, u zegt ineens, maar de alimentatie dat staat al lang op ons lijstje, hoor. De mensen weten dat, hè. De PVV pakt alles keihard aan wat begint met Ali... Dat, dat is inderdaad waar, ja. Nee, kijk. Als vrouw zijn, hè, als je gaat scheiden... dan word je nou nog door je man twaalf jaar onderhouden. Hè? Alsof vrouwen niet voor hunzelf kunnen zorgen. Kijk, wij vinden dan gewoon vrouw onvriendelijk. Wij zeggen alle gescheiden vrouwen moeten binnen vijf jaar... op de eigen dikke psoriasispoten kunnen staan. Nou, dat is vrouw onvriendelijk. Jij begrijpt het. Huh? Maar goed, uh, die alimentatie is wel fijn... als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld schoolgaande kinderen hebt. Ja, nee, ho, dat is iets anders. Hè. Nee, het gaat echt puur om de partners. Hè. Kijk, anders dan zou het... Duurt dit nog lang? Eh, uh, uh, sorry hoor. Ja, schat, ik zit toch even te praten met die meneer van de radio, hè? Het is wel een beetje op, alsjeblieft. Het is verdomme zaterdag. Uh, ik hou het kort, poppetje. We gaan zo naar Hoogkaterijne. Eh, ik begrijp het. Uw vrouw heeft uh, meegenomen, begrijp ik? Uh, ja, sorry. Ja, dit is mijn vrouw Ans. Louis, nog één minuut en dan gaan we naar de Meijenkorf, ja? Anders is het morgen. Geen sport. <lacht> ik schiet er op, truffeltje van me. Dit klinkt als een uh, goed huwelijk. Ja, ja, meneer Jansen, al 22 jaar zielsongelukkig met elkaar. Ja, kijk, het, het geheim van... Ja, gaat u huwelijk... even, misschien even bij de ja, microfoon als u wilt. Ja. Het geheim van een goed huwelijk is, je moet wat van elkaar over hebben. Als ik iets vervelend vind, dan gaat hij het voor me oplossen, die lievert. Oh, uh... Nou ja, bijvoorbeeld, ik ken niet tegen dieren met pijn. Vind ik zo zielig als een dier pijn hebt. Vind ik zo zielig. Dan zeg ik, lo, regel het even of je krijgt geen warmeten. <lacht> nou, toen heb je de hennemelkops voor me geregeld, lieve... Ja, dat is heel, heel, heel lief. En rechters, rechters, rechters, die niet zwaar genoeg straffen, meteen ontslaan. Ja, laatst was mijn tasje gejat. Door een Marokkaan, denk ik. En een, uh, en een dag, later, dag later lag dat tasje onder mijn bed. He? Heb die Marokkaan dus gewoon bij me ingebroken en dat tasje teruggelegd. Ja, ja, ja, dus ja. ik uh, aangifte doen, maar die is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. <lacht> nou, toen zeg ik, Lowie, die rechter moet je ontslaan, anders mag je een week niet met de auto. Dus toen heb ik dat wetvoorstel maar ingediend, hè. Ja, maar dat heeft u dan deze week weer teruggedraaid, toch? Uh, ja, ja, dat had weer te maken met haar lievelingsprogramma. Ja, ik dacht de rijdende rechter. Shit, straks wordt hij ook ontslagen. Al 22 jaar, Dolf. Louie, weet je wat? Ik doe nou mijn bondjas aan en ik wacht buiten. Als je er over één minuut niet bent, slaap je vannacht op zolder. Ah, meneer Jansen, dag Felix. Zo, dat is een uh, dat is een, een, een pittige dame. Ja, dolf, dat is wat, wat ik noem een PVV. Een PVV. Ja, een pokker vervelende vrouw. U u u u u, kort het af. Ja, ja, dat moet, want als het hoort dan zwaait er wat, hoor. Wat zei jij? Oh. PVV. Oh, dan is het goed. Ja, je snapt dat die wet op alimentatie, dat die moet zo snel mogelijk door. Hè? Ik heb het niet voor niks bedacht. Ik moet, ik moet zonder al te veel kosten van dat wijf af. Het is mij opeens volledig helder. Ja, maar ik moet gaan, want ze staat te wachten. Hè? Ja, nog, nog sterker met uw wetsvoorstel. Mag ik vragen wat voor jas u nu aantrekt? Oh ja, dit is een boerka. Die moet, die moet ik aan van Ans en dan moet ik achteren lopen. Met dat verbod moeten ze ook eens een keertje opschieten, verdomme. Hè? Dank u wel, tot ziens.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 told by mother you can't have one you can't have none you can't have one without the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 You can't have one without the other. Frank Sinatra uit de jaren 50 Love and Marriage. Daarvoor hoorde je een fragment uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En dat werd weer voorafgegaan door Stairway to Heaven uit 1971. De beroemdste LP-trek ever made, zo zou je dat kunnen zeggen.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 Op de wegsgroep van het leven Daar ben je nooit alleen Op de wegsgroep van het leven Daar hebben de mensen niet te gepraat Hier hoor je geen vals gezever, Hier toont mensen waar gelaat. Hier kan je altijd iemand weten en nog meer pik dan jij, ja jij. Op de pikstroep van een leven, daar is de holt altijd nabij, oh, yeah. Oh wat hebben ze misdaan? Waarom liepen ze verloren? Waarom kwamen zij hier te Waren zij voor ongeluk geboren? Oh nee, ze hadden enkel pech. Oh nee, ze hadden enkel pech. Oh nee, ze hadden enkel pech. Oh nee, hadden enkel